Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De kabinetsplannen om te bezuinigen op de pensioenen... zijn onhaalbaar als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd. Dat melden betrokkenen aan de NOS. Staatssecretaris Kleinsma wil bijna 3 miljard op de pensioenen bezuinigen. En volgens haar kan dat door de pensioenopbouw te verkleinen... en de premies te verlagen. Maar met de nieuwe pensioenregels gaan de premies juist omhoog. De overheid is daardoor als werkgever van ambtenaren... honderden miljoenen meer kwijt dan nu. De AWP heeft als eerste fonds de gevolgen in kaart gebracht... en verwacht een stijging van de premies. Ook andere pensioenfondsen denken dat de premies sterk zullen stijgen. Veel politieke partijen belanden vorig jaar in de rode cijfers... door de val van het kabinet Rutte 1. Alleen VVD, D66 en 50PLUS wisten dat te voorkomen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de partijen... die het Financiële Dagblad heeft gemaakt. De PVV wilde niet aan het onderzoek meedoen. Het CDA leed 1,8 miljoen euro verlies. De PvdA 1,3 miljoen en GroenLinks 0,9 miljoen euro. Volgens Amnesty International heeft het Egyptische leger onnodig veel geweld gebruikt tegen de aanhangers van de afgezette president Morsi. De mensenrechtenorganisatie deed onder meer onderzoek naar het bloedbad van maandag. Militairen schoten toen 51 demonstranten dood bij de kazerne van de Republikeinse Garde in Caïro. Zelfs als de demonstranten bij de kazerne geweld gebruikten... dan nog was het antwoord van de militairen buitenproportioneel... en leidde tot de dood van vreedzame betogers, zegt Amnesty. Een Amsterdams hotel is vannacht korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Zo'n 100 gasten en het personeel van het Tulip Inn Riverside Hotel... moesten naar de parkeerplaats. De brand bleef beperkt tot de telefooncentrale... Twee medewerkers van het hotel ademden rook in en werden door ambulancepersoneel behandeld. Na een uur waren de kamers voldoende gelucht en kon iedereen terug naar bed. Het weer nog, vandaag in het zuiden volop zon. Verder ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is woensdag 10 juli. Fred Teven is in Irak. De staatssecretaris probeert het land te bewegen om asielzoekers terug te nemen. We gaan zo met hem bellen. De AWP is aan het rekenen geslagen en komt tot de conclusie... dat de pensioenplannen van het kabinet geen geld opleveren, maar juist geld kosten. Met de Tour wordt het ook rekenen vandaag, want de tijdrit staat op het programma. We praten verder met onze mensen in Egypte en er is ook nog nieuws uit China. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. En dat beginnen we met Dance the Night Away, de, oftewel de Maverick Song. Wie zingen dat nou? Ja, de Maverick zelfs. She should tell you that she knew wants me back Mee te tellen hoor. Zes keer deden ze het Dance the Night Away, een zomersbegin van het Radio 1-journaal. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Prinses Mabel bedankte de media gisteravond voor het respecteren van de privacy van haar gezin de afgelopen anderhalf jaar. Prins Friso is nu in Huis ten Bosch in Den Haag, waar hij deze zomer zal blijven. Maar de toestand van de prins is nog steeds zorgwekkend. Koninklijk huisverslaggever Kiesja Hekster. De komende tijd zal de nadruk dus vooral komen te liggen op een goede verzorging van prins Frizo. Waar die zorg precies gegeven gaat worden op de langere termijn is nog onduidelijk. Maar de komende maanden zal die in ieder geval hier in Den Haag zijn. Wat er na de zomer met de prins gaat gebeuren is dus nog onbekend. Prinses Mabel hoopt en verwacht dat ook de komende tijd de privacy van haar gezin gerespecteerd zal worden. In Spanje komt de regering van premier Rajoy steeds verder onder druk te staan. In een interview met de krant El Mundo beweert de oud-boekhouder van zijn regeringspartij... dat partijleiders jarenlang door zakenlieden betaald zouden zijn. En dat is pijnlijk voor Rajoy, die eerdere aantijgingen van corruptie... kort en krachtig van de hand wees. Is vals, Niet waar dus. Al die verhalen over zwart geld. Maar de boekhouder zegt nu dat ook Rajoy toch echt geld heeft aangenomen. Drie jaar lang zou hij als minister ruim 40.000 euro per jaar hebben gekregen. Oppositie eist uitleg. Rajoy pues al presidente del a decir la verdad. moet de waarheid vertellen. En anders moet hij opstappen. Autoriteiten in Canada stellen een strafrechtelijk onderzoek in... naar de treinramp van afgelopen zaterdag. politie zegt aanwijzingen te hebben die zo'n onderzoek rechtvaardigen. Wat voor aanwijzingen dat zijn, dat wil de politie niet zeggen. Wel wordt een terroristische aanval uitgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Right now the main reasons we are here this morning is we have good news. The fire is under control and we have a lot of people that can go back to their houses. More than 60% of the people that are right now over there will be able to go back to their Meer dan de helft van de bewoners mogen dus terug naar huis. Gisteren werden er nog eens twee lichamen gevonden. Aantal doden komt daarmee op 15. Er worden nog 50 mensen vermist. Boliviaanse president Morales heeft gisteravond hard uitgehaald... naar de landen in Europa. Het vliegtuig van de Boliviaanse president werd begin deze maand... de toegang tot verschillende Europese landen geweigerd... omdat klokkenluider Edward Snowden misschien aan boord zou zijn. Morales noemde dat een vorm van staatsterrorisme. Los invasores, los die en aan de Estados Unidos. Kolonisten buigen voor de Verenigde Staten... ...en zijn nu een kolonie geworden, zegt Morales. Hij begrijpt niet wat er aan de hand is. En Europa zegt... De so uh, in uh, begrijpt niet wat aan de hand is in Europa... en zegt de soevereiniteit van alle landen te zullen verdedigen. Dat is het nieuwsoverzicht. Dan pak ik eens even de kranten erbij van hedenochtend. Dan beginnen we met de metro. In de metro staat een openbrief van de voetbalclub Feyenoord. Nieuw stadion, een must. Feyenoord vreest onherroepelijk achterop te raken... als de Rotterdamse gemeenteraad nee zegt tegen de bouw van een nieuw stadion. En morgen is die vergadering in Rotterdam. Ook het Algemeen Dagblad, van oorsprong natuurlijk een Rotterdamse krant heeft het over de Nieuwe Kuip. Ze hebben een enquête gehouden en ze hebben daar de resultaten van vandaag. Nieuwe Kuip verdeelt Rotterdammers. 56 van de Rotterdammers is tegenstander van de bouw... van een nieuw stadion voor Feyenoord. Ook uh, aandacht voor de bouw van het nieuwe stadion in Dagblad Trouw. Maar die gooit over een andere boek, die boeg. Die zeggen grote stadsprojecten dreigen te mislukken. Lastig om draagvlak te krijgen voor het nieuwe stadion van Feyenoord... maar ook voor een Haags cultuurpaleis. En uh, dat verbinden ze bij elkaar... Overigens dan gaan wij na half negen ook over praten... over die twee grote stadsprojecten. De Telegraaf heeft het vandaag net overigens als alle andere kranten... over Prins Friso, dat hij naar Huis ten is, overgebracht. We hebben ook een berichtje over de mossels. Want niet alleen de haring is later, ook de mossels zijn later. Sinds 2006 is dat voor het eerst dat de start van het mosselseizoen vertraagd is. heeft natuurlijk alles met het klimaat. Het weer te maken van de laatste tijd. Nou, niet van de laatste weken, maar van vooral... Daarvoor. De Volksrand, niet de voorpagina, maar pagina 3... hebben we een groot verhaal over de onstuitbare opmars van 0,0. En dan hebben we het over alcoholvrij bier. Die zijn in opmars. Deels heeft het te maken met verbeterde brouwprocessen. Ze zijn lekkerder dan bijvoorbeeld de Buckler. En voor een andere deel spreekt ook de introductie... van zogenoemde merkbieren een rol. Dat willen we ook graag drinken. Misschien moeten wij maar spellen met Joep van het Hek daarover. Nou, nog één verhaal dan. Uh, in het Financieel Dagblad die hebben een verhaal over politieke partijen. Die zitten krapper bij Kast. Komt allemaal door het aantal verkiezingen. Het grote aantal verkiezingen van de afgelopen tijd. Vooral het CDA, de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben weinig meer in de oorlogskast uh, te zitten. Politieke partijen worden afhankelijker daardoor van giften. Waardoor donateurs mogelijk gunsten kunnen afdwingen. Zo wordt er ook nog gewaarschuwd in het Financieel Dagblad.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 A live face, I'll keep its trade. Cause no one knows, I only have dark days. New love, no use. Pain in my face, pretending as always. And these are the bright days.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 Daarom geloven ze niet in welke heel goede renner ook. De memory that people have of being deceived by a guy they thought was a great champion has made people very sceptical, has made some people cynical. In other words, they are not prepared to believe any rider who is very good. Het wantrouwen geldt ook Sky, pas sinds een paar jaar in het wielrennen.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 als hij hetzelfde soort mensen zou vinden die uit de school klapten over Lance Armstrong en vertellen over praktijken van Froome bij zijn oude ploeg Barlow World, zou Walls het verhaal direct schrijven. Maar zo iemand is hij ook nog niet tegengekomen. If I find a uh, Betsy Andreo or an Emma O'Reilly or a Stephen Swart who says: Look, I rode with Chris Froome five years ago in Barlow World. He was an advocate of doping. If I meet that person.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 de uh, reportage was van Jeroen Wielaert. Nu er vrijwel zeker een wolf is aangetroffen in Nederland, is het wachten op meer. Daar moeten we op worden voorbereid. Het Wageningen instituut Halterra werkt bijvoorbeeld aan een huiswolvenplan. En ondertussen kijken natuurbeheerders uit naar de volgende wolven. Boswachter André Donker in Drenthe, die kan niet wachten. Hier zie je ook, zo'n pad groeit helemaal dicht. Ja, we moeten nu de struiken opzij duwen. Maar als je nou wolfhoogte bent, dan moet je eens kijken. Dan heb je een mooie tunnel. Zo, dat is een soort tunneltje, die loop je gewoon doorheen. Hartstikke makkelijk. U heeft al de voorwaarden hier om hem welkom te heten hè? Er moet eten zijn, er moet rust zijn. Nou, eten en rust, dat ja. kunnen we hem toch zeker hier bieden. Met andere woorden, laat hem maar komen, die wolf. Ja, wolf, welkom. Is dat uh, op een gegeven moment zo'n vrouwtje van een jaar of twee, drie? En dat is dit vrouwtje ook geweest. De vaste roedel gaat verlaten, dus feitelijk daar bij haar moeder weggaat. Op zoek naar een levenspartner? Op zoek eigenlijk naar een nieuw leefgebied, uiteindelijk dan ook naar een levenspartner. Ja, want ze zijn trouw, ze blijven ja. bij elkaar. Ja, ze vormen als we, een nieuw groepje, een nieuw roedel. Vader, moeder en kinderen? Vader, moeder en kinderen. En dan op een zo gegeven... romantisch is het. Ja, hartstikke romantisch. En dan uh, uiteindelijk wordt zo'n groene oeder ook wat groter. Ja, dan, dan moeten de, de kinderen het huis uit, hè? De kinderen het huis uit en uh, op eigen benen staan. Die gaan zwerven. Nu zijn we hier uh, in de bossen bij Diever in Drenthe. Terwijl die wolf die aangereden is, dat was uh, bij Noord Oostpolder. Dat is een half uur rijden. Ja, kijk, voor ons is dat een half uur rijden. Voor die wolf is dat een nachtje lopen. Dus die afstanden zijn zo gering. Hij is niet vast. En dan is het 30, 40, 50, soms zelfs 60 kilometer op een nacht. Is gewoon geen uitzondering. Ze hebben een waanzinnig goede neus. Op het moment dat wij zo'n territorium binnenkomen... Gaan we hem nu niet zien. En die wolf, nee, die wolf die ruikt ons en die hoort ons van heiden naar verre. Dus de kans op een wolf zien is dus heel klein. Maar daarvoor heeft de boswachter iets bij zich. Een kastje dat in de boom gehangen wordt. Ja, wij noemen dat een fotovalcamera. Hartstikke mooi apparaat. Zodra die beweging ziet, begint die foto's te maken. Je ziet dan snel niks. we uh, dus gaat met infrarood, dus we krijgen een redelijk goed beeld. U krijgt een groene wolf. Ja, een groene wolf. Ja. Als het goed is. Met rode oogjes. U heeft de boom gevonden. Waarom is dit uh, de perfecte plek? Nou, hier is water. Verscholen. Een ja. gescholen een Wat hij eigenlijk doet, is natuurlijk zijn prooidieren volgen. Reeën komen hier drinken en reeën, dat is eigenlijk het hoofdvoedsel van de wolf... Dus als er hier komen drinken, hoeft die wolf hier maar te wachten. en komen ze er zelf bij Dat Dus een uh, mooie plek om een camera op te hangen. Ja, en dan uh, over 14 dagen terugkomen, om kaartje uit te lezen. Een spar. Klein sparretje. Nee. Lens gericht op het vennetje. Natuurlijk ook leuk als je uh, nachtopnames krijgt van een das die komt drinken. Of van een vos. Ja, maar dat is maar niet de hoofdprijs, hè? We gaan, uh, dit keer gaan we voor de wolf. Nou, hij hangt me naar het zin. Zo. Wat uh, doet hij overdag? Nou, met name eigenlijk rusten. S Nachts op jacht, maar ook niet elke nacht... Hij, als hij een goede prooi gevonden heeft, en hij, hij kan hij echt zijn maag helemaal volstoppen met vlees. Dan kan hij rustig twee dagen uit, uitbuiken en dan weer opnieuw beginnen. Ik zie je gezicht helemaal oplichten als je over de wolf praat. Ja, het is natuurlijk een prachtig mooi dier. Het is een, een toppredator Die we in 150 jaar lang hebben moeten missen. Die komt nu terug. Daar hebben we natuurlijk ook jarenlang ook aan gewerkt. Je ziet dat het in Duitsland goed gaat. Ja, ik ben een oppertoppe natuurmens. Dan zou het wel heel raar zijn, wil ik hier niet warm voor lopen. Ja. Jaren geleden was er de Puma. We hadden enge slangen. Het lijkt evenveel bij de zomer te horen als de Tour de France. Hè? De hype rondom een wild dier dat al dan niet gesignaleerd is. Nou ja, soms is het gewoon een gek verhaal. Soms is het inderdaad een zomerhype. Soms wordt het opgeklopt tot en met. Nou, en waarom is dit anders? En Dit is heel anders. Die wolf die komt ook echt. Uiteindelijk gaan we gewoon de komende jaren veel meer over wolven horen. Dat is niet de verdwaalde Duitse wolf, dit? Die wolf is niet verdwaald. Die wolf is op zoek naar een nieuw plekje om zich te vestigen met zijn gezin. Nou. En u doet er alles aan, hè? En wat mij betreft mag het hier geboren worden. U hoorde bijdrage van verslaggever Matthijs van der Wiel. En hij was dus op bezoek bij de boswachter André Donker in Drenthe. Naar Australië dan. In Australië zijn ze er klaar voor. die Ashes, de serie van cricketwedstrijden tussen Groot-Brittannië en Australië. Begint vandaag in Londen. Het is een van de belangrijkste sportevenementen voor beide landen. Correspondent Robert Portier is in Sydney. Goedemorgen Robert. Zit iedereen al, uh, al klaar voor de Ashes? Nou, ik denk dat ze op dit moment nog niet helemaal klaar staan, Want het begint natuurlijk pas vanavond pas voor de Australiërs. Het wordt namelijk gespeeld in Londen. Maar cricket is een van de grootste sporten in Australië. En de Ashes is voor Australiërs wel de belangrijkste wedstrijd van allemaal. Dus iedereen heeft er wel zin in. Het is een oude wedstrijd. Die stamt al uit 1882. Toen de Australiërs erin slaagden om de Engelsen in Engeland zelf te verslaan. En een van de kranten die kopte toen dat het Engelse cricket dood was... dat het lijk zou worden verbrand en de as mee zou worden genomen naar Australië. En een van de fans heeft toen een deel van die stokjes... die je op het veld ziet staan, verbrand, de as in een kleine urn gedaan. En toen de Engelsen twee jaar later naar Australië... toe kwamen voor een nieuwe serie, toen kopte de krant... dat het een kwestie was om de as terug te halen. Nou, vandaar de naam The Ashes. Uh, het is de grootste wedstrijd voor de Australiërs. En uh, ja, wat ik al zei, iedereen heeft er ongelooflijk veel zin in. Ja. Zit die as van toen nog steeds in die buisjes of hebben we moderne as erin? Nee hoor, het staat nog steeds in een museum. Het is een, een kleine urn van nou, ongeveer de grootte van je hand. Uh, die as zit er nog steeds in, in staat ook een plakkaatje op. En heel veel mensen denken dat uh, wanneer je die wedstrijdserie wint... dat dat de prijs is. Dat je dus zeg maar in een grote bus met dat kleine urntje... door de straten heen wordt uh, gevoerd. Yeah. Nou, dat is niet waar. Het staat gewoon in het museum maar het wordt er één keer in de zoveel jaar uitgehaald... om nog even te laten zien dat dat de inzet is van de wedstrijd. Ja. Gaat het goed met de Australiërs? Staan ze er een beetje goed voor of moeten ze vrezen? Nou, ik denk dat ze zich wel een klein beetje zorgen maken in Australië... maar ook in het Australische team. Want um, de afgelopen uh, periode zijn er een paar sleutelspelers vertrokken. Misschien wel de meest belangrijke is Ricky Ponting... die hier voordien de, de captain was van het team... Uh, en de overgang naar een uh, nieuwe spelersgroep verloopt gewoon niet goed. Er werd verloren van India in de aanloop naar uh, deze serie. Uh, de coach die kreeg ook niet echt grip op de nieuwe spelers. Die werd een paar weken geleden ontslagen. Uh, dus ja, alles bij elkaar maakt men zich zorgen over het eigen team. Vooral ook omdat de Engelsen het heel erg goed doen. Uh, die Engelsen die staan op dit moment nummer één in de wereld. Uh, en bovendien hebben ze toch in Engeland het gevoel... dat ze tegenwoordig uh, nou, bijna onoverwinnelijk zijn. Hè? Na ja. de Lions Tour, het rugby, wat heel belangrijk is hier in Australië... Uh, wonnen ze ook alweer Wimbledon. En nu uh, wordt gezegd, komt het belangrijkste van allemaal de Ashes eraan. Maar goed, uh, het wordt zeker geen walk-over, hoor. Want uh, nee, je moet het vergelijken met Nederland, Duitsland... in het voetbal in Nederland, denk ik. Dan komen er toch onvermoede krachten los. En dat zal in het Australische team niet anders zijn. Ja, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar uh, na, na dit? Ga je dan ook op de bank zitten met een uh, biertje erbij... een uh, zak met chips of popcorn? Nou, in dat geval mag ik graag verwijzen naar mijn zomerkolom op televisie vanochtend. Uh, Engelse of Australische fans... Dit is de radio, kijken. dat dat weet ik, maar ik raad jullie toch maar eens eventjes aan om daarna te kijken. Want Australische cricketfans vinden het natuurlijk superleuk om naar het, het cricket te kijken. Maar wel uh, een beetje gek doen uh, daarbij. Want het zijn lange wedstrijden. Zo'n serie duurt uh, uh, vijf dagen per wedstrijd. En het gaat over vijf wedstrijden in totaal. Ja, het wordt in Londen gespeeld. Uh, dat betekent bij ons dat het begint om acht uur s avonds. Dus ja, je hebt er bier bij nodig. Je hebt er eigenlijk een beetje gekke kleding bij nodig. Uh, ja, en waarschijnlijk ook een wekker, zodat je op tijd op het werk komt de volgende ochtend. Maar dat neemt niet weg dat de cafés overuren gaan draaien de komende periode, want het begint vandaag, maar het gaat door tot en met 24 augustus. Nou, ik wens je veel plezier en ik heb het even snel opgezocht. Die column van jou is ook te zien via internet. Hoef je niet per se de televisie aan te zetten. www.nos.nl. Robert, dank je wel. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Sury in de Ronde van Frankrijk heeft geen stappen ondernomen tegen Mark Cavendish. De Britse wielrenner botste in de eindsprint tegen Tom Velers op... en die kwam daardoor ten val. De Nederlander kwam met schaafhonden over de streep... maar wilde geen klacht indienen. Er gebeuren heel, heel veel dingen in een, in een, in een, in een etappe. En, uh, uh, nee, zo zit ik denk ik niet in elkaar uh, om, om daar een klacht over in te dienen. Ik ga uit van het goede van de mens en... Uh, het goede van de mens zegt mij maar, dat dit geen opzet is. ploegleider van Agos Simano, Rudy Kemna, diende wel een protest in, zonder resultaat. Ze zeiden dat er eigenlijk weinig aan de hand was. En dat er. dat daar een, een contact was. Wat vooral kwam door de beide kanten een klein beetje afwijken. Waar ik van mening ben dat. Kevin is dus van achteren komt en die daar gewoon omheen moet sturen. Heel groot zal de teleurstelling van Rudy Kemp dan niet geweest zijn. Veel besproken sprint werd namelijk gewonnen door Marcel Kittel. De Duitser boekte daarmee het tweede dag succes voor de Nederlandse ploeg... nadat hij eerder al de openingsetap op zijn naam had geschreven. Christopher Vroom die behield de leiding in het algemeen klassement... en begint vanmiddag als laatste renner aan de individuele tijdrit over 33 kilometer. FC Utrecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Diverdank 0-3. Luxemburgers waren over twee duels te sterk voor KF Laxie uit Albanië. FC Utrecht gaat volgende week donderdag op bezoek in Luxemburg. Return volgende week later in de Galgenwaard. Feyenoord heeft geoefend tegen de amateurs van FC Horst. Het werd 10-0. Mitchell Vrede en Elvis Manu scoorden ieder vier keer. En PSV won de jaarlijkse lichtstad Derby tegen FC Eindhoven met 3-0. Tim Matafs maakte twee doelpunten en Jurgen Locadia tekende vlak voor tijd voor de derde. Robin Haase heeft in Scheveningen de tweede ronde bereikt... van het challenger toernooi Fransman Jocelyn Ouana werd in twee sets verslagen. Eerder bereikte ook Mathieu Middelkoop, Jessa Kalung en Thomas Schorel de tweede ronde. Haase heeft bij de spelersvakbond ATP... melding gemaakt van doodsbedreigingen. Volgens de tennisser zou het gaan om mensen uit het gokcircuit... En daar proberen we nog meer informatie over te krijgen deze ochtend. Dat is het sportnieuws van uh, dit moment. Het is bijna dit half zeven. Radio 1, dus tijd voor het nos finaal Dorald Megels, goedemorgen. Goedemorgen. De kabinetsplannen om te bezuinigen op de pensioenen... zijn onhaalbaar als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd... melden betrokkenen aan de NOS. Staatssecretaris Kleinsma wil bijna 3 miljard op de pensioenen bezuinigen... onder meer door premieverlaging. Maar door de nieuwe regels gaan de premies juist omhoog. Daardoor betaalt de overheid als werkgever juist meer. Veel politieke partijen zijn vorig jaar in geldnood gekomen door de val van het kabinet Rutte 1. Alleen VVD, D66 en 50PLUS wisten dat te voorkomen. Blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de partijen die het Financiële Dagblad heeft gemaakt. CDA en PvdA kwamen het diepst in het rood, 1,8 miljoen en 1,3 miljoen euro. De International School in Almere maakt een doorstart. Dat is afgesproken met de gemeente en het ministerie van Onderwijs. Gisteravond zijn personeel, leerlingen en ouders op de hoogte gebracht. Vorige week kwam de onderwijsinspectie met kritiek op de internationale school. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Groot-Brittannië voor een kennismakingsbezoek. Het koningspaar wordt aan het eind van de middag ontvangen door koningin Elisabeth op windsor Castle. Er staat geen ontmoeting met Britse politici op het programma. Het weer nog in het zuiden, nog vol op zon. Verder ook wolkenvelden. Het blijft wel droog vandaag en het wordt 17 tot 23 graden. En straks na de klok van half zeven gaan we het ook hebben over Houdini. Er is een Houdini-act, een moderne act van Houdini in Amsterdam.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 Om tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op Denno is het Radio 1 Journaal. De Utrechtse burgemeester Wolfsen wilde prostitutie niet uit zijn stad verbannen. Wel wilde hij af van illegale en van mensenhandelaren. Dat hoorden tientallen protesterende prostituees... gisteravond in de Utrechtse binnenstad. De politie heeft controle over alles... Uh, ze kunnen ons altijd bereiken, we zijn overal geregistreerd, ze hebben onze gegevens. En uh, als we nergens plek meer op te werken hebben, dan gaan we toch in de legaliteit werken. Hij heeft natuurlijk wel een probleem met die meisjes die hier illegaal zijn, dan wel via mensenhandel. Dat moet opgelost worden. Oké, okay, dan moeten ze die, uh, die mensenhandel aanpakken, niet de meisjes die normaal werken. Bijvoorbeeld, uh, ik werk normaal, ik betaal belasting. Binnenkort krijg ik de uitslag van 2012 en als ik geen werk heb, hoe kan, hoe kan ik dat betalen? Ik realiseer me heel goed dat mocht de boten dichtgaan, dat het heel veel uh, vrouwen treft in hun werk. En jij realiseert ook dat zo op die manier jij gaat die vrouw geven aan die pooiers aan. Nee, dat is niet de bedoeling. Want wat wij willen, wat wij willen is. wij willen, maar wat is daar gebeurd? Dit is anders. Wij willen ook niet en ik hoop dat jullie dat met mij eens zijn. Wij willen niet dat er boten worden geëxporteerd door uh, vergunninghouders die er geen goed toezicht houden. ...die de zaak gebrekkig beheren en maar die betrokken zijn bij mensenhandel. Ik neem graag de petitie in ontvangst. Ja, en ik ben ook opnieuw bereid, dat heb ik vorige keer ook gedaan... ...als er een delegatie is die overleg wil met mij, ben ik zeer toe bereid. Ja, okay. Maar wij hebben nog meer brief. Ja. Okay. En dat is persoonlijk vrouw voor vrouw. Ja. De brief meisjes. Alle brieven inleveren. Ja. Beladen met post. Ja, beladen met post. Ja. Alle talen komen voorbij. Ja, nou, je. maar Dat is een belangrijke detail. Ja, ja, goed. Ze heeft natuurlijk wel een punt dat je het daar mooi in de gaten kunt houden op dat zandpad. Terwijl als ze over heel Utrecht uitwaaien, dan weten we ook niet wat er gebeurt. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Verzinnen een list, Tom Ja, dus daarom willen we ook op het zandpad prostitutie mogelijk blijven maken. Juist om die reden die u noemt. Alleen met exploitanten die goed toezicht houden, het beheer op orde hebben... en niet betrokken zijn bij mensenhandel. En dat zei burgemeester Wolfson. Hij was in gesprek met onze verslaggever Trudy van Rijswijk. Velle protesten van de afgelopen week in Brazilië... tegen corruptie, slecht onderwijs en karige gezondheidszorg... Die zijn niet voor niets geweest. Het parlement draait overuren... en jacht de ene naar de andere hervorming door. Correspondent Mark Bessams in Brazilië. Mark, noem eens een aantal van die voorbeelden... van deze opvallende politieke daadkracht. Nou, het belangrijkste voorbeeld, het meest opvallende voorbeeld van deze week... Uh, was het gezondheidszorgplan. Dilma, de president, die heeft uh, um, maandag bekendgemaakt... dat ze die gezondheidszorg wil gaan verbeteren. Nou, dat is een belangrijk punt, want de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg... dus van uh, staatsziekenhuizen, uh, die is belabberd. En heel veel mensen die geen uh, geld hebben voor particuliere ziekenhuizen... en voor een particuliere ziektekostenverzekering hebben er last van. Zij gaat er wat aan doen... Um, niet alleen de kwaliteit is er zijn maar liefst 700 steden in Brazilië waar geen uh, dokter is. En dan hebben we het over uh, kleinere stadjes uh, buiten, hoe heet dat? Uh, voorsteden, uh, plekken die wat verder weg zijn en armer zijn. Nou, zegt ze, daar ga ik wat aan doen. Um, ze gaat 10.000 artsen uit het buitenland halen, vertelden ze. exterior. Maar Lever meer saúde para ja, het interior van Brazil. Haar plannen draaien niet om artsen uit het buitenland, zegt ze. maar om gezondheidszorg in het binnenland. Ja, dat klinkt heel mooi. Ze gaat ze dus uit het buitenland halen. Wanneer komen de eerste artsen naar Brazilië toe? Nou, het is de bedoeling dat ze al dit najaar gaat werven. Uh, en het gaat dan vooral om artsen uit Portugal en Spanje. Of dat ook lukt, om al in uh, september, oktober te beginnen. Dat is natuurlijk niet helemaal zeker, want er zijn ook tegenstanders... en die hebben gezegd dat ze misschien naar de rechter stappen. Uh, dus dat is op de korte termijn. Op de langere termijn wil ze ook nog uh, natuurlijk Braziliaanse artsen opleiden. Ja. En dus uh, heeft ze de hele opleiding op de schop uh, genomen. Vanaf 2015 moeten alle studenten uh, medicijnen na hun studie verplicht... twee jaar lang uh, in die... Uh, staatsziekenhuizen gaan werken. Ja, een dus nou ja, soort uh, brain drain te voorkomen. Ja, in ieder geval voorkomt ze zo dan een brain drain. Maar dat is de zorg. Hè? Uh, er was natuurlijk nog veel meer. Uh, ik noem bijvoorbeeld corruptie. En uh, er werd ook gedemonstreerd uh, voor beter onderwijs. Gaat daar ook nog wat gebeuren? Nou, het is echt ongelooflijk uh, hoe actief de Braziliaanse politiek ineens geworden is. Um, vorige week werkten ze zelfs op vrijdag. En geloof me, dat is heel bijzonder. Want ze werken ja. normaal gesproken de parlementsleden alleen op uh, dinsdag, woensdag en donderdag. Uh, een paar voorbeelden van grote zaken die al heel lang spelen, soms zelfs al jarenlang. Um, een omstreden grondwetsverandering om de invloed van de politiek op, op uh, de rechtspraak te vergroten. Weggestemd. Een ander omstreden plan om homo's te laten behandelen... door een psychiater, alsof ze ziek zijn. Nou, uh, teruggetrokken door de evangelische ev initiatiefnemer daarvan. Um, corruptie had je het net over. Yeah. Nou, een politicus die uh, in 2010 al was veroordeeld, een parlementslid... die uh, zat de hele tijd te rekken met allerlei hoge beroepszaken en zo. En die werd, en dat was vast geen toeval... na die protesten door het Hoge Rechtshof ook echt naar de gevangenis gestuurd. Dat is historisch, want het was de eerste parlementariër sinds... Het invoeren weer van de, van de democratie sinds uh, eind jaren tachtig. Dat er ook echt als een parlementslid naar de gevangenis gaat. Kortom, er gebeurt van alles. Ja. En die demonstraties, uh, waar wij het veelvuldig over hebben gehad... zijn die nu gestopt? Uh, nou, er zijn in ieder geval een stukje kleiner. Er zijn ook veel minder. Um, maar bijvoorbeeld voor, uh, voor morgen, voor donderdag... staat een uh, landelijke staking uh, op uh, het programma. Dan hebben vakbonden weer wat van alles georganiseerd. Dus het, is, uh, het is, houdt nog niet op voorlopig. Nee, maar ze zijn een flink aan het werk. In ieder geval in de politiek maken ze er werk van. Mark, dankjewel. Mark Bessens was dat vanuit Brazilië. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Watching love, drifting baby Simply red was dat. De Chinese export is in juni flink gedaald. Vergeleken met vorig jaar heeft het land ruim 3% minder uitgevoerd. China is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke motor van de wereldeconomie. Maar ook die economie lijkt nu een beetje te sputteren. Correspondent Marike de Vries is in Peking. Marike, wat is er aan de hand bij jou in China? Nou, het is als volgt. De afgelopen twee jaar en vooral in 2013 hebben Chinese, grote Chinese corporaties met offshore filialen heel veel geld geleend uit het buitenland. En dat China binnengekregen door dat geld vermomd als opbrengsten uit export af te boeken op hun handelsbalansen. En dat geld hebben ze weer doorgeleend als Chinese yuan op de binnenlandse markt, tegen een goede vergoeding natuurlijk. Ja. Nou, toen kwamen er heel veel dollars in omloop in uh, China. Dat moest weer opgekocht worden door de centrale bank in China. En dat kostte de bank weer heel veel geld. De Chinese overheid is nu in mei begonnen met dat tegengaan... van die nepafboekingen als export... waardoor die exportcijfers nu natuurlijk logischerwijs ook dalen. Ja, kortom, de overheid is de boekhouding aan het opschonen. Ja, dat kan je zeker zeggen. Die Chinese, de nieuwe Chinese leiders, moet ik zeggen... die proberen de Chinese economie eigenlijk om te vormen nu... van zo'n krediet- en investeringsgedreven economie... wat het de afgelopen jaren is geweest... naar een meer consumentengedreven economie. Want die kosten van al die leningen van al de afgelopen jaren... voor al die megaprojecten van hoge snelheidstreinen, stadions, vliegvelden... Grote satellietsteden, appartementen, je kent het allemaal wel. Die zijn straks niet meer op te brengen. Dus dat betekent dat er minder geld uh, door de centrale bank nu in omloop wordt gebracht. En dat het staatsaandeel op de jaarrekening van China lager moet worden. Zodat het een gewone economie wordt met een groei van nou ja, zeg 3 à 4 procent. In plaats van die dubbele cijfers van de afgelopen jaren. En nu dit jaar wordt er nog geschat 7,5 procent. Maar is dat nou goed nieuws voor ons of is dat uh, slecht nieuws? Nou, voor in, in Nederland, wij hoeven er niet zo een, zo heel veel van te merken, maar uh, vooral voor landen die uh, grondstoffen in grote getallen hebben geëxporteerd naar China, zoals uh, staal, koper, ijzer. Um, die gaan er last van krijgen. Dus dan hebben we het over landen in Afrika, Brazilië, et cetera. Want daar werden al die megaprojecten natuurlijk mee uh, gemaakt de afgelopen jaren. En daar was die grote honger naar in China. Wij in Nederland importeren zelf ook de grondstoffen. Dus wij gaan het niet merken. Maar die landen wel. En daardoor zal de wereldeconomie er ook wel even het een en ander van voelen. Maar het wordt waarschijnlijk een proces van 10, 15 jaar... voordat China een beetje een normale economie geworden is gebaseerd op binnenlandse bestedingen, net zoals bij ons. Maar goed, dat kan uiteindelijk dan weer wel in ons, hè, Nederlands voordeel, uh, werken. Want op het moment dat de koopkrachtige vraag stijgt, kunnen wij natuurlijk ook gaan exporteren naar China? Of is dat niet de bedoeling? Nou, daar hoopt Nederland natuurlijk zeker op. En Nederland is ook druk bezig om allerlei handelsbelangen en uh, nieuwe investeringen op te zetten in China. De vraag is alleen of dat gebeurt. Want die consumentengedreven economie die komt nog niet zo heel erg op gang. De Chinezen besteden nog niet zoveel... omdat ze dat de afgelopen jaren nog niet zo gewend zijn. Ze zullen zelf niet veel merken van die omvorming van die economie... omdat hun inkomens wel zijn gestegen. Maar Chinezen zijn gewend uh, te sparen, voorzichtig te zijn... omdat ze nooit een pensioenvoorziening hadden... nooit goede gezondheidszorg hadden. Dus ze houden nog even uh, de hand op de portemonnee. Maar als het goed is, moet dat over een aantal jaren... Uh, ook losgaan. Dankjewel Marike. Marike de Vries was dat vanuit Peking, China. John Bakker, bij de ANWB, ik heb je net nog niet gehoord. Nu wel reden om files aan te kondigen? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik zit naar een leeg scherm te kijken. Het <laughs> kan zijn dat het kapot is, maar... <laughs> nee hoor. Geef er eens nee. een tik op. Ge geen files in Nederland op dit moment. Wat verwacht je vandaag verder? Ja, er gaat ongetwijfeld toch wel ergens wat aan file ontstaan. Uh, vakantie, dus altijd wat minder. Uh, woensdag meestal al niet zo druk. Nou, ik denk niet dat we in de buurt van de 50 kilometer gaan komen vanochtend. Nou John, dan uh, krijgen we niet veel gesprekstof vandaag, maar uh, wel lekker voor de weg. Dankjewel. Spectakel aan de Amstel vanochtend. Illusionist Hans Klok zal daar voor het eerst de legendarische dwangbuisontsnapping van Houdini uitvoeren. Dat alles vanwege de nieuwe show van Klok, die volgende week dinsdag in première gaat in Carré. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hè? Houdini, dat was toch die hele beroemde man die uit de boeien altijd wist te komen? Honderd? Houdini was, uh, was illusionistgehoogwaar, maar vooral heel erg beroemd om zijn stunts. Uh, Ontstappingskunstenaar, dat was hij. Ja, was hij de eerste die dat zo deed? Uh, ja, nou ja, er waren in die tijd natuurlijk wel meerdere ontstappingskunstenaars. Uh, maar hij was, uh, hij was wel degene die het zo groot maakte. Houdini was in zijn tijd eigenlijk de beroemdste wereldburger. Hij was beroemd, uh, moet je je voorstellen, net als een Lady Gaga of een Madonna in die tijd. En dan zonder televisie natuurlijk. Ja. Iedereen had het erover. Hoe ziet ja. die uh, dwangbuisontsnapping eruit? Nou, heb je even. Het <laughs> is erg moeilijk om op de radio uit te leggen. En heel ja, leuk, hè? He? In het kort. In het legal. kort. Kom op, je kan het, Hans. <laughs> uh, ik word in een dwangbuis ge, uh, uh, gestopt. Die wordt natuurlijk uh, goed dichtgemaakt. Hier is mensen controleren dat een echt dwangbuis is, niet geprepareerd, et cetera. Dan word ik met mijn voeten opgehangen. Dus oftewel, ik hang op z'n koop. Dan ga ik heel erg hoog de lucht in. En dan word ik uh, opgehangen tussen een soort van berenklauw die op zijn kop hangt. En die berenklauw die wordt opengehouden door een touw. De ja. touw loopt van de ene klauw naar de andere klauw. En het touw dat wordt aangestoken. De touw is met benzine en het duurt ongeveer een minuut... Ongeveer een minuut tot anderhalf minuut voordat het touw doorbrandt. Als het touw doorbrandt, activeert het de klauwen, slaan ze dicht. Ik hang precies in het midden in die dwangbuis. Dus voor mij natuurlijk van levensbelang dat ik uit de dwangbuis kom... en naar beneden spring voordat die berenklauw dichtklapt. Dus dat is eigenlijk de act. En we gaan het nu boven de Almsdal doen als een heerbetoon aan de grote houdini... waar mijn show ook aan opgedragen is. Dus... Uh... Ja, spannend. Dus ja, het bon. alternatief is niet... <laughs> nee, het alternatief is dat je um, in de in Amstel ja, terechtkomt. Een nat pak halen. Ja. Daar dus, zit dus ik natuurlijk ook niet op te wachten. Maar ja, ik bedoel, tussen die berenklauw komen is ook niet echt een optie. Dus uh, ja, uh, spannend. En omdat ik natuurlijk zes weken, wat ook een record is... hoe die niet stond zelf ooit in 1903... vier weken in Amsterdam, in het Rembrandt Theater. Uh, ik sta er nu zes weken. Volgende week beginnen we. En als een soort aftrap omdat het, om het zo bijzonder is en ook omdat hij natuurlijk zo mijn voorbeeld is, zo'n grote held voor mij is, uh, doe ik deze act. Ja. Hoe komt het dat hij zo'n groot voorbeeld is en zo'n grote held is? Nou, omdat Houdini, um, hij kwam uit Boedapest, uit Hongarije. Uh, ik, vond, ik vind het gewoon heel knap hoe hij, dus dat, uh, hij was ook de eerste die zo ontzettend goed die, die hele marketing deed, die reclame deed. Dat zijn naam lag op ieders lippen. Mensen hadden hem nooit gezien, hè, wat ik al net zei, uh, zonder televisie. Wist hij zo beroemd te worden en uh, was hij zo'n fantastische entertainer. Um, ja, hij is niet heel erg oud geworden. Er is heel weinig uh, uh, opname van op YouTube bijvoorbeeld. Er zijn een paar korte filmpjes van uh, zijn stem. daar zijn wat opnames van. Nou ja, gewoon wat hij gedaan heeft. Er zijn... Uh, trucs, want het is, dat is ook een beetje ingewikkeld. Kijk, Houdini was vooral een ontsnappingskunstenaar. Daarnaast was hij een benaderd gogo, een illusionist. En de dingen die hij uitgevonden heeft, die gebruiken wij nog steeds. Weliswaar, natuurlijk vertaald naar 2013. Uh, dus allemaal wat spectaculair, veel sneller. Wat natuurlijk heel erg mijn handelsmerk is. Maar uh, de basis heeft hij gelegd. Dus in dat opzicht is hij absoluut een held voor mij. Ja, het is eigenlijk een beetje de grondlegger van de, ja, de moderne. Ja. En daarom heet de show ook de nieuwe Houdini. Het is een eerbetoon aan Houdini niet. Ik Houdini te zijn, maar het is een eerbetoon aan hem. En omdat de vorige show was de Houdini Experience. Daar was een, dat was een voorzichtige eerste start uh, als eerbetoon. Maar nu hebben we natuurlijk ja, dat helemaal... Uh, uh, ...nieuwe jas aangegeven en nog meer acts. Het is voor het eerst dat ik zoveel nieuwe acts doe en stunts. Wat voor mij ook nieuw is natuurlijk. Vroeger deed ik natuurlijk alleen maar illusies en nu ook stunts. En ja, stunts, dat heeft weinig met magie te doen. Maar wacht even, wat is, wat is het verschil dan tussen de illusie en de stunt? Nou, illusie is dat je iets creëert wat niet bestaat. En een stunt, ja, dat is gewoon puur lichaamsbeheersing, timing, training. Het is veel meer te vergelijken met een acrobaat eigenlijk. Ja, en dat van die dwangbuisontsnapping, dat is een illusie. Ja, nee. Dat is... Of is het een stunt? Er <laughs> dat is, dat is niet veel wat je dan uh, kan behoeden of waar je je achter kan verschuilen. Maar die combinatie is juist zo uniek, want ja. mensen willen natuurlijk spanning en sensatie. Absoluut. Ja, en dan vanaf volgende week doe ik die act ook elke dag in het theater. Hoog in nok van Carré, want we hebben een eigen podium, dus de mensen zitten bijna rondom. En dus deze act doen wij niet op toneel, maar doen we gewoon in de nok van Carré. En, uh, nou ja, vanavond, uh, van, vanmiddag dan, of vanochtend, om maar 11 uur, deze ochtend, Heel de ochtend, laten we het uh, in de Houdini-stijl <lacht> houden, om 11 uur, aan de Amstel, voor Carré. Ja, precies. En dat sloten ze, geloof ik, een eeuw geleden af met komt dat zien, komt dat zien, toch? Precies. Ja, en, <lacht> Ja, dat, dat is het eigenlijk ook, hè. want mijn show is een echte farieté-voorstelling. Ik word ook bijgestaan door waanzinnige goede gast-ex uit de hele wereld, waaronder Gouden Klaan Winnaars uit Monaco, van het Circus Festival. Een beetje de Oscars, zeg maar, in de circuswereld. Mijn show is Komt Dat Zien, Komt Dat Zien, en uh, is een live gebeurtenis wat je gewoon moet zien en wat je niet op televisie moet willen zien eigenlijk, want je moet het gewoon meemaken en de spanning hebben van, gaat die klok het redden? Uh, het is echt uh, voor mij persoonlijk ook een race tegen de klok. <laughs> ja, goed. Nou, uh, veel succes. Hou, uh, hou het droog, zal ik zeggen. <laughs> en vanaf uh, 11 uur te zien in Amsterdam. Hans Klok, Dank. dankjewel voor het dankjewel. gesprek. fijne dag. Dag. Da. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you.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 Colby Keyet, Lucky heette het. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Hier is Wilma Borgman. De VVD fractievoorzitter in de Tweede Kamer is de holle oproepen om meer geld uit te geven. Beu. Halbe Zijlstra ergert zich volgens de Telegraaf geel en groen... aan de oproepen van met name minister Dijsselbloem van Financiën. Maar ook zijn eigen partijleider Mark Rutte maakt zich daar schuldig aan. Mensen weten dondersgoed dat het de overheid is die te veel geld uitgeeft. En zolang daar niks aan gebeurt, moet je niet van Nederlanders verwachten... dat ze de knip gaan trekken, zegt Zelstra. De splitsing van de spoorwegen in NS en ProRail in 1995... heeft haar doel gemist, concludeert de Volksraad uit een rapport van de TU Delft. Marktwerking heeft niet de lage kostprijs per kilometer gebracht die werd verwacht. Het met constateringen van medewerkers van de bedrijven zelf. Sinds de splitsing zou juist bureaucratischer gewerkt worden. ProRail is het niet met onderzoekers eens. Volgens dat bedrijf is er niet gekeken naar regionale vervoerders. En die werken juist veel efficiënter. Daardoor zou het totaalbeeld positiever uitvallen. Een kabinetscrisis zou politieke partijen nu slecht uitkomen... want door de val van het kabinet Rutte 1 zitten de meesten krapper bij kas... Alleen VVD, D66 en 50 stonden eind vorig jaar nog in de plus. Het Financiële Dagblad heeft de jaarrekeningen... van die politieke partijen nagevlooid. Alleen de PVV wilde de jaarrekening niet aan de krant geven. Bij elkaar gaven de partijen 11,5 miljoen euro uit... aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing van vorig jaar. De touringcarbedrijven worden gered door de vergrijzing... want ouderen maken vaak een, vaker een georganiseerde busreis naar het buitenland. Sterker... Het is een van de weinige sectoren waar groei in zit. Dat vertelt Albert Winnemuller van de BTW Express in het Nederlands dagblad. Het gebruik van vloeibaar aardgas, oftewel LNG in de transportsector... kan de economie een impuls geven, schrijft het FD. Adviesbureau PwC heeft dat uitgerekend. En het is ook nog eens beter voor het milieu. In de nieuwe Kuip blijkt een splijtswam in Rotterdam te zijn. 56 procent van de Rotterdammers is er tegen, blijkt uit een enquête... in opdracht van het AD. Op de voorpagina van het Telegraaf wordt bier gehezen... Proost is de kop boven de foto van twee dames op een terras in Utrecht. Steeds meer Nederlanders drinken meer alcoholvrij bier, schrijft de krant. En dan vooral vrouwen. Van 1 op de 3 vorig jaar naar bijna de helft dit jaar. Op de voorpagina van Metro wordt teruggeproost vanaf een Amsterdamse terras. Twee heren heffen een biertje met alcohol naar de camera, want weet de krant, cafés verkopen nauwelijks alcoholvrij bier. Dat is wat er in de kranten staat. Straks na zeven uur hoort u over de reis van staatssecretaris Teve naar Irak. Probeerde daar een oplossing te vinden voor de gedwongen terugkeer van de Irakezen. Van een tijdje een groot probleem. We bellen met hem. Blijf luisteren naar deze zender Radio 1.